En, Frans. en meestal klinkt het gezellig, maar ik heb mijn hart op mijn tong en ik moet je echt wat vertellen. Zeg maar niets, misschien wil ik het niet horen. Nee, zeg maar niets, want ieder woord komt er nu niet aan. Ik weet het wel, dat jij nu denkt ik heb verloren. Daarom zeg maar niets, laat het maar even gaan. Het gaan baby? Ik zoek mezelf, maar kan het thuis ook niet meer vinden De weg goed kwijt, zou willen vluchten Maar waarheen? Het ligt aan mij Ik moet die onrust overwinnen Maar de koek is op, ben veel liever aan Ik vraag je laat me los en vrij Ach, laat me nou Laat me nou. Ja, laat me nou Baby, laat me nou ik was weer even terug aan mij We wilden huisje, je beestje En ik kwam het voor je brengen Nu is het thuis geen feestje En ik kan me niet meer mengen Ik hou meer van mezelf Ik zeg het, dit wordt een relletje Want voor haar was ik getrouwd met het spelletje en soms zit ik te diep in het konijnenhol. Terug naar een studiedag met 28 breinen vol. En ben ik vies door de modder als een zwijn gerold. Er is al meerdere servies in een gordijn gebouwd. me nou, laat me nou. Ach, laat me nou, laat me nou. Ik voel me soms een vreemde. Dus ik vraag je, laat me los en laat vrij. Hachelate me, me nou, laat me nou. Ja, laat me nou, laat me nou. Geef wie ik was weer één. Dus ik vraag je laat me los en vrij Ach, laat me nou Laat me nou ja, laat me nou laat me nou. Geef wie, ik was weer even terug aan mij ah. Ik heb na een lange strijd een punt in het gevecht bereikt Dat ik eerlijk toe moet geven, ja ik was de weg echt kwijt Van ons beiden kan ik niet eens meer de helft zijn De laatste tijden heb ik moeite met mezelf zijn en elk straaltje zonlicht heeft een schaduwkant Maar ik moet shine, lieve schat, ik ben geen schaduwplank En ik zeg dit niet zonder respect en verdriet Maar jij verdient de beste versie en die ben ik nu niet laten me nou. Laat me nou, Ach, laten me nou, laat me nou Ik voel me soms een vreemde, dus ik vraag je laat me los en laat me vraag laat me nou, laat me los laat I'm a sinner